Uit voorzorg worden alle 49 treinstellen van hetzelfde type extra gecontroleerd op defecten. Het spoor bij Den Haag raakte door het ongeluk flink beschadigd. Spoorbeheerder ProRail is het hele weekend nog bezig met herstelwerkzaamheden. Ook morgen rijden daarom geen rechtstreekse treinen tussen Den Haag Centraal en Utrecht. Rusland noemt de Amerikaanse moordaanslag op de Iraanse generaal Soleimani... gisteren een grove schending van het internationaal recht...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 Het weer, het is bewolkt met af en toe een bui. Ook is hier en daar een opklaring mogelijk. De temperatuur zakt naar 2 tot 6 graden. Morgen wordt het een vrij grijze dag met af en toe regen, En dan een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Problème Alors on danse. Click Voor de siërkelen en siècles.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 I'm gonna go is like Mm hmm,